Jeroen van Kam met het NOS Journaal.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 En het Domstad Blazersassamelen. Dan zie je ja. gelijk allemaal van die mannen met trompetten. En, en vrouwen, hè? En vrouwen. Oh, ja, ja, ja. <laughs> ja, Want die hebben ook wat uh, daag-, draagkrachten <laughs> ja, op de blazen hoor. Ja, okay, die kunnen er wat van. Maar wat is dat uh, voor een groep, dat Domstad Blazen? Uh, de Domstad Blazers ensemble, dat is een uh, mengeling van uh, de Utrechtse studentenconcert... Uh, ja, concert en het Nederlands uh, studentenorkest. Die hebben zich. Uh,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 Daarmee kun je dus uh, ook binnen de instrumenten zelf heb je bijvoorbeeld een alt uh, robot ja. of een, een, een bas. Klarinet en uh, zo kun je dus hele mooie geluiden samenbrengen. En, uh, dat hebben zij gedaan. Met okay. Mart, veel plezier. Ook met trombones of zo? Uh, of met grote, uh, grote Een altobo alt ja? hebben we, en een klarinet zit erbij, de basklarinet, een fagot, een hoorn, hmm. een cello en een contrabas. Oké, okay. oh, okay. dus dat het is zeer zijn divers. De instrumenten die uh, bespeeld worden morgen. Ja. Nou, is dat, uh, wat, wat voor soort muziek brengen zij dan? Klassieke muziek. Pure klassieke ja, muziek. Ja, ja, ja. Kijk, ze zullen ook nog wel andere muziek op hun repertoire hebben. Maar omdat wij natuurlijk een klassieke concertserie hebben. vragen we altijd van uh, wel een beetje klassiek in ieder geval. Ja, ja. En ze hebben een heel mooi programma. Dat gaat altijd in de overleg. Uh, dat dus zijn stukken van Mozart, van Beethoven en van Bojack. Dus dat zijn ja, dat ja, is eigenlijk heel mooi, ja. de. De, de, de, componisten ja. de componisten die, ja, die, ja, ja. die ja. wel heel veel aantrekkingskracht hebben ook ja. al op ja. de mensen. Ja. Hoor. Ja, als ik het van God hoor en dergelijke, dan moet ik altijd gelijk aan Mozart denken. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, de bij, Krampetita van Mozart nee. is wel een van de meest bekende nee. stukken. Die wordt nu niet gespeeld, maar daar hebben we in uh, oktober weer uh, ook iets, een, een orkest met blazers. En die gaan de Krampetita van Mozart uh, een aantal delen, de mooiste delen oh, daaruit oh, ja. spelen. Zijn zij eerder geweest, Stoos? Of? Ja. Deze, deze, nee, of? niet. Nee, nee. Okay. De Domstad Blazers ensemble nee. is nog niet eerder geweest. En, uh, maar het is wel heel grappig. Want soms dan krijg ik mail van. Nou ja, bijvoorbeeld deze mensen. En die hebben dan weer via via gehoord. Dat wij oh, een concertserie leuk. hebben. Of iemand uit hun orkest. Speelt in een ander orkest. En die zegt. Goh joh, hè, jullie moeten daar en daar eens informeren. De klassieke concertserie kan je opnemen. En nee, zo gaat en, dat dan. hè En zo ja, spreekt zich op, dat mond. rond. Ja. En uh, oh. nou ja, wij vragen daarmee dan wel een cd om een beetje we willen mm. wel de kwaliteit <laughs> bewaken en uh, ja en, dan, dus we hoeven eigenlijk niet zo de boer meer op daarvoor, oh. wat we in de beginjaren eigenlijk wel heel veel moesten doen ja, nou, maar je hebt op een gegeven moment natuurlijk een bepaalde reputatie opgebouwd, hè ja, en, en ja. je wordt, krijgt steeds meer bekend uit ja, ja, ja, ik heb in het hele, begin toen we pas begonnen gezegd, ik wil ooit zo bekend worden als het Prinsengrachtconcert oh. of dat al is, dat is maar, anders, maar ja. ik nou, moet komt wel, wel zeggen ja. dat de kerkpleinconcerten heeft toch wel al een naam opgebouwd. hoor. Ja. Het is toch al wel een begrip ja. aan het worden. Misschien niet landelijk. Maar zeker wel in de regio. Ja. Dat, nou, dat is nou, hartstikke ja. goed. Ja. Ja, leuk. Hoef je ook minder te gaan zoeken. Dan bieden ja. ze zich aan op gegeven. Ja. Ja. ja, Dus je kan maar dan, dan betekent, ook schiften. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja. Het betekent dus toch dat je het goed doet. Denk ik ook. Hè? Dat nou je... ja, dat schouderklopje geven we ja. onszelf. dan af en toe maar. <laughs> en anderen doen het ook wel. hoor. Ja, nee, dus nee, dat is wel heel ja. fijn. Ja. Ja. Ja. Wat betreft de financiering van dit soort concepten. Is dat allemaal nog een beetje te doen? Of krijgen nou ja, weet je, we, we hebben natuurlijk subsidie van de gemeente, waar we ongelooflijk blij mee zijn. En dat hopen we ook dat dat voor de komende vier jaar weer uh, wordt voortgezet. Uh, we hebben onze vrienden van Klassenconcerts en uh, het is krap aan. Maar we hebben ooit eens dankzij Hans Ernst een concert gehad met Wiebe Suyadi. En daar mochten wij de revenue van houden. Dus we hebben een klein reservepotje. Oh. Dus als het iets uit de hand loopt. Maar goed, dat potje slinkt natuurlijk ook. Ja. Want ja. Uh, ja. het zijn geen goedkope producties, laat ik nee, het zo zeggen. Nee, dat, nee. uh, dus we moeten echt wel goed op de centen letten. Willen we nog een paar jaar doorgaan. Maar goed, als topjes is stop. Ja, en dan houden we, we ja. ja. Maar zolang, zover zijn we nog niet. Nee. Nee, nou dat is mooi. Dat is goed om te horen.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 Niet. Dat, uh, We houden ja. het op vijf euro. Voorlopig ja. nog op 5 euro. Ja. Ja. En, en Toos, na de, de winterstop. Na, na de zomerstop. Ja. Ik loop al helemaal. Ja, ja. ja dat, ja, dat maar, denk ik. Uh, ja. Ja. Wat heb je, hebben jullie voor... Uh, er is een heel mooi... De Carmina, hoorde ik van Peter. De Carmina Burana. Er die productie komt productie in, ja. uh, in oktober, ja. oktober. En dat is de Camino Burana ja. van Karel Orf. En de Missa Creoya van Ramirez. Oh, ja. Ja. En dat wordt door het projectkoor uh, van Robert Bakker...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 zo gigantisch. Toen zaten ze echt in de protestantse kerk. Ja, ik mag het misschien niet zeggen. Maar op de trap van de preekstoel En ja? de vuilnisbakken uit de keuken gehaald waren, Om te zitten. Om nog iemand een plekje te geven. Ja. Dat was oh, echt ja. geweldig. Als ik aan de denk, moet ik altijd denken aan wat er groep ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, dat Dat heeft ja. iedereen. Ja. He? Ja. Ja. Maar de grote productie is in de katholique kerk. De kerk ja. ja. ja, ja. is groter natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Dus uh, ja... Nou mooi. Nou, we gaan het zien morgen dus vanaf half drie is de kerk open op het kerkplein. Ja, van harte welkom. Voor het Domstad Blazen en om drie uur begint het morgenmiddag. Ja, klopt. Ik wens je heel veel plezier en succes. Ja, na, de, na de zomerstop spreken we elkaar een Absoluut. Avonding. Ja, absoluut. <laughs> Zeker. Nou, dan gaan wij uh, een toontje laten zien.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 Als in de film, ik wil het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 Mooie band hebben we ooit nog een keer de Zandvoort gehad op het street trouwens. Is dat zo? Ja, ja? met ja. het Zandpopfestival. Okay. Ergens in het begin jaren tachtig. Toen waren ze nog helemaal niet bekend. Toen trad Douma erop op. En daar was iedereen oh, ja. heel enthousiast over. En de volgende auto die langs kwam rijden. En uh, was er voor de tribune een concert met Toontje Lager. En niemand kende ze toen nog. Dus uh, dat is oh, toch well, een ja. Ja. hele tijd. Maar we reden. gaan het hebben over uh, iets anders. We gaan fietsen. De Zandvoort is een Tegenover ons Leo Mizebeek. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen Bart, Leo. Door, welkom Leo. Ik zei al, ik van Binnen is de oude ou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 Dus uh, ja, dat, is, dat staat op stapel. Wat, wat, wat voor afstanden heb je dan? We zitten 15 plus. Eén is 16, sommige 16, half, 17. Dat is wel een maximum. En we proberen wel tussen die 15 en 17 te zitten. Dat is ah, okay. wel best lastig. hoor. Omdat Het is te, vier avonden achter elkaar. Zet jij die, uh, wan, uh, die fietstochten uit? Die meden, jullie samen. We hebben een toegje in... waarmee we dat samen doen. Ja. Meestal, dat is, tegenwoordig is dat niet zo heel erg moeilijk. We hebben een prachtig uh, koekoopprogramma <laughs> ervoor om uit te zetten en dan <laughs> moet je ze wel navietsen, want het moet wel gecontroleerd worden. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ze worden allemaal nagefietst en ja. dan, uh, en dan gaan die, uh, worden ze op papier gezet en dan gaan ze, worden ze uitgedeeld in de avonden. Hm. Het is niet zo dat je zeg maar op gps op een appje kan fietsen. Dat, dat, dat nog niet. Ja, de, de, de, die mogelijkheid is er wel. Maar dat doen we niet. Nee. <laughs> we doen het nog vanaf papier. Dat maakt het ja. luid leuk. Ja, ja. ja, dat maakt het wel aardig, Maar dat gaat misschien dus in de toekomst wel gebeuren. Ja. Hè? Ja, dus, uh, het leuke is maar doen maar dat je, je leest Dat je moet kijken. En, en dat je even moet zoeken. Het is niet allemaal een zoektocht. Maar het is wel lezen. Is ja, wel links, rechts, links of rechts. Of, of rechtdoor. En dat... Uh, je moet wel een beetje opletten. Ja. Ja. Uh, is het voor iedereen, Leo? Voor kinderen, ja, wel. volwassenen? Ja, ja vooraf zo, zo snel ze kunnen fietsen. Mm -hmm. Kijk, De hele kleintjes die net kunnen fietsen. Dat zal zo'n afstand wel groot zijn. Maar ja, mij zou de hele meter niet steeds was. Dus, uh, maar dan wel onder begeleiding. Want ja. tot en met 10 jaar vinden we wel dat ze minimaal onder begeleiding moeten meefietsen. Nou, dat is ook wel beter ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ouder of wie er ook meefietst. Maar, ja. maar niet alleen? Niet alleen. Nee, nee.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 Ja, dat hebben we nooit gehad. Wij komen uit de generatie dat je gewoon lekker op je fiets zit. Ja, geen ja. helm. Zat. Dus, uh, ja, maar, uh, ja, tegenwoordig met die elektrische fietsen. Uh, Moet dit ook toch hoor. wat handiger, harder doen. Die dingen gaan snel, hè? Ja. ja. En die mogen trouwens ook mogen, meedoen, ja, dus mee? ja, ja, geen ja, probleem. Je mag ook met ja. Oh, leuk. Heb je dan een aparte categorie daarvoor? Nee, nee, nee, nee. nee. Praat puur de het gaat gewoon puur om de afstand. Het gaat ook om de gezelligheid, het gaat om het leuke. Hm. En als mensen mee willen doen, en je hebt een elektrische fiets, als je wat ouder bent, ja, dan is dat, kan dat heel lastig wezen. Dan hm. kun je toch meedoen. Dus, nou. Ja, nou, dat, is nou, dat is leuk, want ja. kunnen ouderen toch ook... Ja. Uh, ja. Uh, en na die vier dagen of avonden, hangt er dan iets, uh, hangt er iets aan vast? Een, ja, uh, ze krijgen een medaille, allemaal een mooie of medaille. Toch ook. En als herinnering, ja. Oké. Uh, elke tocht is er wel een versnabelingetje onderweg bij, mm -hmm. de, bij de controlepost. Mm -hmm. ja. okay. En wat kost en dat, het? En wat kost het om? Dit we toe? rekenen dit jaar is het 8 euro. Mm -hmm. En dan krijg je meteen een lot erbij. Hebben we hebben ook een kleine loterij, uh, interne loterij, dus alleen voor de deelnemers dit jaar. En mm -hmm. dan kunnen de deelnemers tijdens de tocht ook nog loodjes kopen per twee voor een euro. En oh, dan uh, is... hebben we als hoofdprijs een fiets. Okay. Die wordt voor een deel te hebben ja toepasselijke <laughs> <laughs> well, door toepasselijke. Door Verstegen, die ook ons uh, ook, uh, support mm -hmm. met uh, pech onderweg. Dus oh, okay. dat is, uh, de bezemwagen? De bezemwagen. Ja, ja, een soort bezemwagen. Ja. Als, je, als je pech hebt, dan komt hij herstellen. herstellen. Of hij heeft een paar reservefietsen bij hem. Oh, okay. En dan uh, kun, je, kun je meestal de volgende ochtend je fiets erop halen bij hem. En dan is de band ook nog geplakt. Dus, nou, fantastisch. Kijk, dat is wel Ja, een dat is, ja nee, dat is het. Het is tegenst... ja, dat is goed. Nou, eigenlijk een praatje over 2 euro per avond. Hè? Dat, ja. ja, ja. Ja. En dan een mooie medaille als, uh, leuk. als toegift. Leuk. Ja. En loterij loterij, nou kortom. Uh, hè, en de kans dan? op een nieuwe fiets. Met, we hebben nog wat prijzen. Dus, uh, en uh, dat doen we dan vrijdagavond. Dus als de laatste fietser binnen is, ja. dan hebben we een loterij. Ja. En, en ik hoop dat Gert Jameluis komt. Die komt de loterij trekken. Ja. Dus dat is <laughs> uh, wel leuk. Uh, waar is de finish, zeg maar? Waar is dan de, Wij de starten en finishen in het Rode Kruisgebouw. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, dat doen we alle avonden. Dat is aan de Nicolas Beetslaan 14. Ja. Dat is een mooie ruimte. Het is een mooie buitenschool. Mooie... Ja, daarvoor. Ja, precies. Ja, ja, en ja. Ja, ja. Ja, okay. nou, daar ja. zitten we als Rode Kruis al zo'n 25 ja. jaar ingelopen. geloof ik. Ja, al langer, en, ja. of, of langer misschien, hoe lang die school weg is. Maar... Hmm. Dus uh, nou, het is een mooie locatie, dus daar kunnen we mooi gebruik van maken. Hartstikke oh, goed. Als je er mee wilt doen, wat gaan we dan doen? Wat nou, moet je doen? We, we verkopen kaarten bij de Bruna en bij Verstegen. En hmm. bij een aantal adressen, dat is bij ons in de straat 12. Bij Martien Jouwstra op Witteveld 11. En bij Ronaldo de Jong op Helmerstraat. En nou? nou, en nou doen we het het nog. Er Dan hangt de poster voor het raam straks. Oh, ja. 48. Okay. ja. maar 48. Oké. Wanneer volgen we Bruna afsteigen en daar de halen en thuis? Ja, ja, ja. Na 18 uur kun je dan bij, uh, je, bij de Particleer oh. ja, ook wel. En ter plekke misschien ook nog? Als je en we hebben ook nog. De eerste avond kun je, ja. kun je ook nog kaart kopen. Ah, dus, oh, oké. Okay. Ja. Maar liever van tevoren, want dat scheelt al. Ah ja, dat scheelt er, ons een hele hoop administratie ja. en een hele hoop gedoe bij de start. Want het ja. vertraagt alleen maar, je kunt veel sneller starten als je een kaart ja. hebt. Ja. Ja. En, 21 juni begint, dat is dus op een dinsdag. Ja. Dinsdagavond, de vrijdagavond is de. Is de finish. finish ja. Ik denk dat het, uh, ik hoop dat het een beetje goed is weerder trouwens. Want dat... We hebben meestal mooi weer. Hoe oh, gek het? En dat hadden we met wandelen, hebben we ook geluk gehad. ja, ja. <laughs> nou ja als het maar droog is. Hè, dat en, ja, nou ja, goed. Ja, we hebben al eens regen gehad. Ja, het. is Nederland, hè? Het is, Nederland. Het is onze grootste partner is het weer. De ja, <laughs> ja, hand en staat voor het succes. Ja. Ja, snap het. Ja. Ja, goede wensen, heel veel succes. met de Zon voor voor de dagen. Ja, fijn, dank u. Dat gaat helemaal lukken, denk ik. Dat, dat gaan dat we doen. Kaarten verkrijgbaar dus bij Bruna en Versteeg ja. en 8 uh, euro voor vier avonden is niet duur. Nee, nee dat is echt niet duur. Nee. Zit er nog eigenlijk een max aan aan het aantal deelnemers nee, of dat maakt niet uit? Nee, nee geen maximum. Gewoon... Nee, nee, nee, nee. nee, want je kan ze gelijkmatige weg starten natuurlijk. Ja, maar nee. dus met wandelen is ook geen maximum, dus zwemmen zwemmarkt we een uh, maximum van 400. Maar hier nou zoveel en zo graag. Uh, ja. Kom, ja. zou ik zeggen. Ja, ja. Ik leuk, leuk. Nou, heel veel ja. succes. Niet de komende week, maar de week daarop. Zanders fiets verjaagd. Allemaal op de fiets. Graag gedaan. Dankjewel. Wij gaan naar de, naar de muziek van Madonna toe. terug in Hotel Hoogland voor het volgende en laatste onderwerp voor het nieuws en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 Ja, dat, dat kan je in feite zelf bepalen. Ja. Op dit moment geldt, althans voor Zandvoort, geldt uh, de woningmarkt uh, Zuid-Kennemeland-Eimand. Dus ja, dat, dat zijn een stukje acht en... gemeentes. Dus, dus het oude Kennemeland, dus Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, uh, Velsen.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 met euh, mensen die euh, van Maserati hielden. Ja, dat het hele verhaal is bekend natuurlijk. Het, het, het, het, het even, nou, goed. dat betekent dus dat, dat die woningcoöperaties dus woningwet... terug naar hun core business. Ja, ja, precies. Dat is de bedoeling. En ook in een gecomprimeerd, dus een verkleind uh, gebied. Een verkleinde regio. Dus bijvoorbeeld Kei is een Amsterdamse woningbouwcorporatie.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 Maar die, die hoort dan in feite de, de, de provincies en de gemeenten. Dus, dus vandaar ook... Mm -hmm. En dan kom ik even naar het Zandvoort, als je het goed vindt. Ja. Vandaar ook dat er, uh, dit college een zienswijze heeft gevraagd aan uh, de raad. Van moet je luisteren, dat is er aan de hand. Dat zijn de mogelijkheden dus, uh, zoals Noord-Holland Plus. En um, ah, uh, hoe heet het... Uh, metropoolregio Amsterdam. Ja. En de, de, de huidige regio. Tussen dus zuid kennemerland ja. en IJmond. En daarin worden dan de voor- en de nadelen worden, worden aangegeven. Dus de bedoeling is dat de Raad een standpunt gaat innemen... wat Zandvoort wil. En dat gebeurt ook in alle andere gemeentes... die in de nou, huidige regionale Dat is een beetje raar. Want het is wel in, in bijvoorbeeld Haarlem gebeurd...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 wat ik van de kei vind... Uh, ja, hebben ze we nodig, hè? He? hebben ze gewoon nodig. Ja. En als je, als je nu besluit... bijvoorbeeld voor... Uh, uh, de regio Zuid-Kennemeland te kiezen... En, en mijn... althans het idee van D66 is... dat je eigenlijk dan... als het dan toch een kleine regio moet zijn... kiest dan gewoon alleen voor Kennemeland. Dus met de grens... Uh, het Noord-Hollands... nee, het uh, Noordzeekanaal. Even los daarvan als um, oh je...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 Um, die zienswijze geven we niet. Wij vinden dat dat een taak is van uh, de politiek, van, van de gemeente, van het bestuur. En uh, als wij die zienswijze of het besluit kennen van... dan zullen we naar bevinding handelen. Oh, nee, Daar u. komt het in feite ja. op. Ja. Dus uh, ah, ja. houden ze houden zich heel erg op ja, de vlag. Maar er is natuurlijk een commercieel bedrijf. Ja. Ja. Zo, ja, zo, zo ja. zien ze zichzelf ja. wel. Ten, en ja, dus ze handelen op een goede manier voor zichzelf. Ja. En hoe nu verder dan, Ruud? Wat, wat... Ja, nu, hoe nu verder? Wat ik eigenlijk al zei, eh, dat eh, ik verwacht dat het college toch een besluit neemt, ondanks het feit dat eh, eigenlijk de gemeenteraad in gebreken is gebleven. Ja. En eh,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 Uh, zegt hij, ja, ik heb dat er uh, afgehaald. Of, of weer Eimond erbij gezet. Ik zeg, ja, maar dat hebben we niet afgesproken. Nou, <laughs> dus dan ja. kan ik mijn steun niet nee, aan nee, het amendement nee, geven. Nee. Nou ja, dat, dat was natuurlijk weer heel vervelend voor hem. En dat begrijp ik ook wel. Maar ja, afspraak is afspraak. Ja. Ja.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 de zaak weer op de rails kan krijgen. Ja. Hm. Ik kan me nauwelijks voorstellen... dat uh, als je de vergadering begint... met een handdruk... en aan het eind van de vergadering... een glas bier met elkaar drinkt... dat je die tussentijd... aan uh, uh, elkaar bewust... Uh, ja, het leven onmogelijk maakt. Ja, ja snap het. Maar kennelijk... Maar dat gebeurde, ja, dat gebeurt wel. Ja. Ja. Maar dit, dit, uh, dit verhaal krijgt nog vervolg... in Zandvoort, Dat is Dat is mijn...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 Een bezoekje in Zandvoort moeten brengen. zoals ze dat ook in. Bloemendaal heeft gedaan. Ja, okay. Ik bedenk het maar. Ja, ja. zou zou zo voor wat het waard gedaan. is. <laughs> nou, ongetwijfeld meer. De Ruud, heel erg bedankt voor je uitleg. Een heldere uitleg al. Ja. Dank je wel. En. Uh, ja, succes. Zou ik zeggen, maar ook met andere onderwerpen natuurlijk. Nog ja. even een maandje en dan is de zomerreces. Ja. En het wordt prachtig weer. Goed zo. Dat, dat hopen wij met jou. <laughs> het gaat gebeuren. Dank je wel, We gaan wel, even Ruud. een stukje muziek draaien en komen dan nog even bij je terug. Zo gezien de tijd met uh, wat uh, laatste agendapuntjes. Ja. Ja. Ruud, bedankt. <middels>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 voor het nieuws van vandaag. Van de zaterdag 11 juni. Ja, we dan hebben we nog wat agenda punten ja, ja. Uh, nou Ja. Tot en met 19 juni is er nog die expositie. Uh, Overgevormd glas on tour In het uh, Zandvoorts museum. Aha, is, uh, Heb je, je, het, gezien? Het, is heel, je het gezien? Het is, ja, het is, mooi, het is heel mooi. Heel he? ja, het is vrij, ja. Ja, zeker. Dit weekend zijn de DNT Racing Days. Op het circuit hier in Zandvoort. Ja, ja en dan uh, morgen. 12 juni is er in het Amsterdam Beach Hotel. In restaurant App Vloed. De band Buckwheat. Aanvang. Drie uur. Ja, dat heeft te maken volgens mij met, met de Ja, drie jaar. Ja, ja. Ja, ja.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 Tot straks.